ProRail-collega Goud prees meer het optreden van de hulpdiensten... ...die snel ter plaatse waren om de gewonden te helpen. NS en ProRail willen niet speculeren over de oorzaak van het treinongeluk... ...voordat het onderzoek is afgerond. Bij de frontale botsing tussen twee treinen bij Amsterdam-West... ...raakten gisteravond 42 mensen zwaar gewond. Op het spoor tussen Amsterdam Centraal en Sloterdijk rijden weer treinen, ...maar het spoor waar de treinen botsten is nog niet bruikbaar. Het is onduidelijk wanneer de treinen weer volgens het spoorboekje rijden.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 Voort. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staat file op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Woerden 6 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. Omrijden kan via Amsterdam of via Gorkum. Tot zover de verkeers.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 Ja, het, zoals je hoort, een beetje verkouden. Of uh, een keelonderstekentje, dan begint het er, geloof ik te worden. Maar ja, dat maakt niet uit. Maar het gaat lekker druk weekje. Ja, vertel ons, wat heb je allemaal uh, uitgefroten? We nee, zijn natuurlijk bezig geweest met het talent van, uh, van Talent of the Voice. Uh, die vorige week op we vrijdag. En uh, daardoor zijn we gewoon een leuke Willem een single mee gaan opnemen. Hè? En uh, daar zijn we gewoon met druk mee bezig om te kijken wat bij hem past. En uh, daar hebben we heel erg, uh, echt heel veel over gesproken afgelopen week. En uh, net is hij dan ook langs geweest. En, uh... Ja, het ging over de winner.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 ja, dat was wel leuk. En de meiden van Leiden, die zaten achter ons. oké okay. nee Oké, geen idee. Nee? Nou, moet je maar eens op googlen. De meiden van Leiden. Ja, dat zijn gewoon gekke wijven. En daarbij komt... Uh, hij heeft ook zijn niet gezongen. Ja, Oké, okay, oké. Okay. Want die heeft hij uitgepakt. En er zijn meerdere artiesten. Dus dat vind ik vind het wel leuk dat ze meteen op, op, uh, op inspelen. Maar ja, dan gaan mensen op Facebook zeggen van... Uh, nou, nah, uh, hij heeft de plank misgeslagen. Maar hij durft het wel. Nou nee, je hebt hem hier voor. We hebben hier, kroes um, met het Elfstede Licht 2012 voor ons staan. Zullen we gewoon een stukje hier luisteren? Zullen we een drukke draaien? Oh. Het is vroeg in de morgen als de De tocht der tocht, een hele land heeft weer zin. Vijftien jaar terug, toen won af is vandaag de held? En in één klap bekend. De elfste keer de grootste zegen getoond. het het land leeft met z'n twee. Zelfs de kronk. Dat staat voor en door naar Bartel Alle meren bevroren rijden als een team. Weer een stempel gehaald, en wat zie ik daar? Op deze volksdag ontvingen we onze vrienden. Zij hebben de zee getocht. Het hele land leeft met z'n mee. Zelfs onze kroonprins leeft.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 And here is Avicii. Komt ie aan.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 Nou ja, daarom ja. dit bericht. Het spijt me, vergeef me. Ja, eh. ik had al een vraag dat ik dat het midden in de uitzend. zet. Hé, <laughs> <laughs> hey, fijne avond en we spreken je jongen. En nou, kom jongen. zo even langs. Uh, ja, als ik uh, op mijn tijd ben, want ik ben nog op mijn werk. <laughs> nou. Is goed jongen, we spreken je. Doei doei. Yes, doei. Doei.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 Dan China, dat is met de druk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 Die ge wordt gebruikt in meerdere liedjes. En deze mannen hebben dat uh, aan elkaar verweven, zeg maar. En hebben dat gevormd tot meerdere liedjes. Dus vier akkoorden, meerdere liedjes. dit? Yeah, yeah, that starts to believe in my journey. And the cast of Ja, Yeah, there's a few more songs in the same chorus. So check it out. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that I'm sure.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 It mm doesn't -hmm. Ja, wel leuk gedaan, toch? Filmpjes te checken op dumpert.nl En uh, de titel is voor kort. Het is uh, 2 over half 6 Nee, het is, even kijken Moet ik het wel goed zeggen natuurlijk, misschien wel handig Het is 12 uh, over half 6 De avond gaat er binnen De avond van Sanford. Hier is David Getta. Where you been Where you been all my life I'm gonna you from afar. God, I say, what's up? You can't tell me your name. When we waking up yeah. They say that they call me Tooch I'm good I'm pooch Now you can kiss your own dude goodbye Smooch your You're a beast you're, you're a beauty Man, I think somebody Didn't give you a bit of oozy Shoot me You're a firework Brighter in the dark So let's turn off the lights And give me that spark Every time It bring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 It's too cold outside for angels to fly Angels to fly Ripped gloves, raincoat Tried to swim, stay float Dry house, wet clothes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 Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS journaal. Een vrouw van 68 is overleden aan haar verwondingen. Als gevolg van het treinongeluk van gisteravond in Amsterdam. Dat heeft de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. De gemeente meldt dat 16 mensen nog in het ziekenhuis liggen.